Je luisterde naar de 20 Chicken McNuggets. Kom ze lekker halen bij McDonald's. Ontdek de unieke collectie zonvakanties van Eliza Was Here. Jouw unieke vakantie. Weg van de massa op ElizaWasHeer.nl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 Een aantal Groningse N-wegen blijft nog zeker tot morgenochtend dicht vanwege de sneeuw. Het gaat om de N33 en de N46. Als de zon op is gaat de provincie kijken of de wegen weer open kunnen. Busbevoerder Qbus zegt dat er tot zeker 9 uur morgenochtend geen bussen rijden in Groningen in Drenthe en in Friesland tot 11 uur. De AWB heeft voor de komende dagen extra wegenwachten opgeroepen om automobilisten met pech op weg te helpen, meldt de NOS. Vandaag verwerkten ze 4300 pechgevallen en ze denken dat dat er morgen evenveel zijn. De ANWB en Rijkswaterstaat willen dat gestrande mensen... binnen een half uur naar een veilige plek kunnen worden gebracht. Bij een winkelcentrum in het Zuid-Hollandse nooddorp zijn 19 jongeren aangehouden... omdat ze met ijsballen gooiden, meldt Omroep West. Auto's, voorbijgangers en winkels werden bekogeld. Volgens de politie was het geen sneeuwpret meer te noemen. Sommige jongeren hadden boksbeugels en bivakmutsen bij zich. En bij de ek afstanden in Polen heeft Tim Prins zilver gewonnen op de 1000 meter... Op de 3000 meter schaatsen San in het Hof naar brons... en op de ploegenachtervolging schaatsen de Nederlandse mannen... verrassend naar zilver. Veel Nederlandse toppers zijn niet naar Polen afgereisd... omdat ze zich willen voorbereiden op de Olympische Spelen. In het noorden van het land sneeuwt het nog... en geldt code oranje tot morgenochtend. De minima liggen tussen de 0 en min 5 graden. Morgen overdag ligt de vorst en het blijft op de meeste plekken droog. En dit was het nieuws op 538.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 Vrienden van Amstel Live. Deze week win je bij Radio 538. Toegang voor jou en drie vrienden. Sanary en Brian. Radio 538. Hopelijk ben je deze week niet van de weg geleden en bij de eerste werkweek van uh, 26 een beetje goed doorgekomen. Ik heb het heel veel mensen horen zeggen en ik kan me wel een beetje in vinden. Vooral veel mensen voelden het een beetje als de tijd in de lockdowns. Als je niet naar buiten hoefde, uh, moest je lekker binnen blijven. En als je buiten was, waren mensen vooral plezier aan het maken. Laat de vijf app weten wat je deze avond aan het doen bent. Dat heeft Mitchell ook gedaan, Ryan. Ja, ja, hij schrijft. Ik zal vanavond gezellig afspreken met vrienden, maar door het slechte weer kan ik geen kant op dan maar thuis chillen met de radio aan. Mitchell, hopelijk verzachten wij de pijlen een beetje met muziek van Jazzy en Spritz. Dit is Can't Deny It. de It just won't do. En als artiest maak je vaak veel meer dan nodig, waardoor er veel projecten blijven liggen die het daglicht nooit zien. En uh, dat hebben wij ook wel een beetje natuurlijk. Dat heb jij vooral een beetje. Wel, Juke heeft daar ook een handje van. Ze hebben heel veel tracks klaar liggen waarvan ze weten dat ze nooit uitgebracht gaan worden. En zo heeft hij er eentje. En de werktitel is daarvan. This is never coming out. I love it. Maar komt die nou wel uit? Ja, never. Ja, sorry, zeg nooit never zeggen ze. En ja, wij hebben er ook eentje, denk ik. This is not never gonna see the day of light. Ja, ook oh, mooi. Toch? Ja. Nou, gelukkig hebben deze tracks de afrondende fase wel gehad. Uh, dit is Art Yes, Dance. 538. Die ervan overtuigd is dat zijn tracks het beste zijn terechtkomen komen tussen 2 en 4 uur s'nachts. Dit omdat mensen op een feest dan volgens hem het best in de vibe zitten en eigenlijk een beetje de wereld om zich heen vergeten. Ik moet hem wel een beetje gelijk geven. Robin M. scoort deze week de Triple A-track op 538 met Oneki. Sunnery en Ryan, Triple A-track. E Triple A-track. E We'll Welke dj kan zonder moeite de muziek van Beethoven spelen? Je hoort het zo. Hmm. Wanneer stuur je een rekening in naar Radio 538? Nou, bijvoorbeeld als je een eend hebt aangereden. Door de koplamp van mijn motorfiets gevlogen. Oh, wat een sneu. Nou ja, goed, ik kwam rechts. 538 betaald jouw rekening. super. Hier. Hier met je rekening. Stuur nu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 Profiteer nu van de allerbeste vroegboekdienst. Ja. D-reizen. Live your dreams. Zo, voor jou dame. Wow.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 Hoe ziet jouw ideale avond eruit? Eh. Uh. Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd met Pickwick. Scherp zien zonder bril of contactlenzen? Feijo. Levenzonderbril.nl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 Met 463,9 miljoen heeft de Postcode Loterij dit jaar meer prijs en cadeaus dan ooit. Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbust 538. Sunny Ryan. Ryan en Ryan. Ryan, Ryan. Welke DJ is zo klassiek en muzikaal aangelegd dat hij de muziek van Beethoven zonder moeite kan spelen? Je hoort het na muziek van onder andere Friends and Friends... en Bipolar Sunshine Temptation. with me slow When you move like that When you move like that, oh Your body's my temptation Temptation Temptation Je faalt Serieus heel mooi om na te luisteren, maar ik kan het absoluut niet spelen. Ik denk jij beter. Nou, de andere doos douche kan ik heel goed opera. Ja, ja? ja wel een beetje klassiek. Ja, laten we maar gewoon verder met de muziek gaan, denk ik dan, hè? Ja, Leighton Jordani zegt dus dat hij uh, zonder een noot gelezen te hebben... stukken van Beethoven kan spelen. Hij heeft de technieken zichzelf aangeleerd. Dat vind ik wel knap. Nou, hetgeen wat je nu gaat horen is alles behalve klassieke muziek. Dit is Hold It Down, of 538... It's there oh. Just to think it that's what <laughs> Goede naam, toch? Ik wel. Met Wit Hally op 5D 8. en What The Hally. De show van deze week zit er alweer bijna op. Om 12 uur nemen Lucas en Steve het weer van ons over. Zeker. Maar we hebben eerst nog een track van de man... die zelf nog op een baby shower met zijn airpods in bezig was... met het produceren van een nummer. Dit omdat hij gewoon graag wilde dat hij af was. Nou, ik snap hem wel een beetje. Dit is Jack Ollie. Don't let me go. Wij zijn er volgende week weer. Ciao.